Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor onder meer buschauffeurs en treinmachinisten. Een regeling die ze kunnen gebruiken om eerder te stoppen met werken wordt toch niet geschrapt. Dat zou eigenlijk wel gebeuren na dit jaar. Er waren meerdere stakingen en demonstraties van mensen met een zwaar beroep die het niet zagen zitten... om door te gaan tot hun 67ste. Die acties hebben dus effect gehad. De regeling wordt verlengd. Bij Rijkswaterstaat kregen ze zo langzamerhand flinke koppijn van een vastgelopen vrachtschip in de, buur, in de Maas. Afgelopen weekend knalde de boot tegen een stuw in de buurt van Maastricht, waarna die zonk. Twee keer werd er al geprobeerd om de boel los te trekken, maar dat mislukte. Poging 3 liep gisteravond ook in de soep. Het is ook geen makkelijke klus, zegt Rijkswaterstaat. Het is een schip van, van 67 meter. Uh, het ligt echt vast onder de stuw. We hebben daar een sterke stroming uh, ja, het is eigenlijk een hele specialistische klus en dat is, uh, ja, dat is niet eenvoudig. Het schip wordt nu leeggepompt zodat het lichter is. Daarna gaan ze het nog een keer proberen. En de bierpullen, lederhozen en dirndos zijn vanaf vandaag niet aan te slepen in Sittard. Daar start het oktoberfeest. Het is het grootste van de Benelux. Er komen zo'n 200.000 mensen op af. Deze wethouder heeft er zin in, zegt hij bij WNL. Nou, het is geen ordinair bierfeest. Hè. Het motto is Weer dansen, das leben. En als je naar een feestje gaat, neem je ook een drankje. Dus wat dat betreft uh, hoort er wel een biertje bij. De muziek is natuurlijk ook een heel belangrijk element in, uh, in het Oktoberfeest. Het begon uh, ja, 19e geleden met een teruglopende kermis. En er werd door een aantal mensen gezegd: laten we eens een tentje bijzetten. Tentje erbij, feestje gebouwd. En zo is het uiteindelijk uitgegroeid tot wat het vandaag is. Met honderdduizenden bezoekers dus. Het oktoberfeest in Sittard duurt een week. Het weer nog op sommige plekken grijs en behoorlijk mistig. In het westen en noorden is er soms wat lichte regen. In het oosten juist opklaringen met zon. Het wordt 15 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 round round get around i get around yeah get around round round i get around i get around i get around i get around i get around round, get around i get around I'm up and down same old strip. i get around i get i get around i get i get around i get around i get around i get around i get Getting real well known, yeah The bad guys know us and they leave us alone I oh, get around I get around I've been being Beach Boys, uh, I Get Around. Uh, dat was niet van het Pet album. Dit, ja hè? Oh, het zou best kunnen. Oh, dat wist je niet. Okay. Uh, die, die, die namen van die albums en zo, dat haal ik allemaal niet zo bij. De, de, de muziek des te meer. Ja, ja. Ik draai... Uh, Duif zaag de week door op de woensdagmorgen. Wie? Duif zaag de week door. Waarom doe je dat? Uh, draai ik regelmatig muziek van de Beach Boys ook. Ja. Dus, het uh, ja. ja, zaagt wel makkelijk. Luister, ik heb nog een, uh, een uh, nieuwtje uit Zandvoort als het gaat om kunst. Ik kreeg een berichtje van Fred Rozenhart, die kennen we natuurlijk allemaal, die is ook figurant. Hij is kunstenaar en uh, hij deelt mede. Met, met naar, het lijkt een toenemende tegenwind waar het gaat om uh, de kunstlijn. Heavy metal. De roze kunstlijn heeft hij het dan over. Uh, in Zandvoort uh, en Heemsteden uh, hebben, hebben de organisatoren van de kunstlijn toch twee tentoonstellingen. Uh, ja, samengesteld, zowel in Zandvoort als in Heemstede. In twee raadhuizen, de raadhuis van Zandvoort en Heemstede... komen uiteenlopende werken samen in een roze geheel... waar deze werken zich uh, niet zomaar voor lenen. Nou, ja, u, u moet zelf ontdekken om door daarheen te gaan... om uh, uh, uit te vinden wat daarmee wordt bedoeld, luisteraars... De curatoren, dan heb ik het over Fred Rozenhart en uh, uh, even kijken, zoek Zwamborn, dat is een moeilijke naam, ook een kunstenaar, die kiezen voor uh, een lichte verwarring. Is dit roze? Vraagteken. Dat moet u zich dus afvragen als u de kunst beantwoordt, of het roze is en of het er iets te maken heeft met de, de roze gemeenschap, om het zo maar eens uh, te noemen. De kunstenaars uh, hebben uh, het thema verwarring ge, uh, opgekregen. Uh, en even kijken hoor. De ogen worden steeds slechter <lacht> hoor. Ik zit het dus voor mijn mobieltje af te lezen. Uh, maar uh, werden ge, uh, niet gehouden aan uh, uitdrukkelijke afspraken om, uh, om dit te doen. Bij de keuze van de kunstenaars wordt gevraagd naar hun uh, letter binnen... Uh, wat staat daar nou weer? Nou, ik kan het niet lezen, helaas. Dit niet. Maar, maar, maar met uw laat, laat, laat ik, laat het, het, laat ik het, te het, te het maar eventjes uh, samenvatten en afronden. Ja, het gaat erom dat vrijdag, aanstaande vrijdag, 25 oktober, dus in het oude raadhuis, uh, ingang ja. de Haltestraat Zandvoort. Een uh, uh, Roze, roze, roze uh, to kunstlijn. Ja. Uh, vanaf uh, 16 uur, 4 uh, uur s middags, vindt dat plaats. En er is een bandje aanwezig, namelijk uh, de Lea Bos Band. Dat is Dolly is Dolly, uh, de dochter. Dolly, de dochter. Die komt daar zingen met bandje. Vrijdag 1 november. Uh, dan is er uh, vanaf uh, half 5. Uh, in de burgerzaal van Heemstede hetzelfde aan de hand... en dan komt Astrid Nijg daar zingen. Oh, leuk. Ja. Ik doe wat ik doe. Dus dat dan steeds wat ze doet? Of, uh... <laughs> ja, ik denk het wel. Nou, nou de, de, de kunstlijn heet Verwarring... en, ja. en dus uh, het duurt in Heemstede van 25 oktober tot 7 januari. En als ik het over Zandvoort heb... dan uh, praat je over 25 oktober tot 24 november. Dat is een maand. Ja. Is maar, ja. Dus, um, nou ja. Maar het is leuk, want in het oude raadhuis ben ik vorig weekend geweest. Kunst, Er dus, was Fred ook. Ja. Die exposeerde daar ook als schilderijen. Ja. En andere kunstenaars. Maar het is ontzettend leuk. En Fred is altijd zo enthousiast. Die man die kan ook echt alles. Ja, hij is, echt. Hij is acteur natuurlijk ja, ook. Hij is acteur en hij is overal Hij is zo bezig ook allemaal. Ja, ja en hij, en hij kan mooi de, schilderen ook. En hij, ook. Ja, maar, nog, maar het gaat goed wel met hem. Ja, het gaat, het gaat beter, goed. ja. ja. ja. Nou, ja. Een aardige man. Ja. We kunnen uh, hem een keer wel uitnodigen. Zij danken de gemeente Heemstede en de gemeente Zandvoort natuurlijk voor uh, de mogelijkheden ja. die worden gecreëerd om dit ja, allemaal mogelijk te, te maken. Doen, ja. Ja. Leuk. Ja, leuk. Dus uh, aankomende vrijdag dan, uh, in Zandvoort, dus luisteraars. In het Oude Raadhuis? In het Oude Raadhuis ja. vanaf 4 ja. uur smiddags met live muziek, Lea Bos en Bent. Nou, leuk. Dus, nou, ik heb leuk Lea pas nog horen zingen op de Binnenweg in uh, Heemstede. Ja. Ja, dat was toen met iets met dat anders. dat flirt, ja? fe ja. flirt Festival. Ja. Ja. Ja. En toen zong ze dat mooie liedje uh, uh, van Adele. To Make You Feel My Love. Oh ja. Leuk. Ik heb jou eens een keertje, een keertje horen zingen. En er kwam er maar één nummer in mij op, eigenlijk. Wat was dat? <truhend> Ja, oké. Okay. De Spencer Davis Group, keep on running. En de live versie. Goedemiddag, no, morgenmiddag. Hallo. Wat zijn jullie laat? Ja, we zijn, we zijn in het dorp geweest. We kwamen de Paten nog tegen. Ja, oh, dat, ja, zei ja, dat ook, zijn er. Ja, ja. ja, ja we, we zijn eigenlijk op zoek naar de mogelijkheid om eens een klassiek concert bij te wonen. Gabby, weet jij iets? Ja, ik, toevallig, zondag, uh, zondag de 20e. Dat is uh, aanstaande zondag. Is er een klassiek uh, een concert van de Domstad Blazers Ensemble. Oh, wat leuk, Blaas. Ik Blazers Ensemble. Blazer. ja, blazers. Ja, ja. ja Willem ja. kent ze ook wel heel goed. Hè? Ja, ja. Nee, ja. En dat wordt in de, maar dat wordt in de protestantse kerk gehouden hier in Zandvoort. Oh jee, ik kom er heel weinig in de kerk. Ja, maar dat zijn. is heel toegankelijk. Dat oh. geeft niet. Dat oh, dat hoeft gewoon... niet te bidden of Dat hoeft niet te bidden. Oh. Nee, dat hoeft niet. Nee. En dat is om drie uur, de kerk gaat om half drie open. En het kost 10 euro. Maar het was toch vroeger ergens anders. Het in. was in de grote kro, de krocht. Hè? Maar dat is naast de oude de, de, de Agatha-kerk. Ja, dat de, ja. De krocht. daar is toch ook altijd Jess. Ja, maar dat is verplaatst naar nieuw Unicum nu. Oh, Jess ook? Jess is verplaatst. Ook naar ook naar nieuw Unicum? <tus> Ja, omdat er geen plek is. Ze oh. kunnen daar niet optreden. Het is weg in Zandvoort. Er is... Ja, het is een unicum, hoor. Het, he. ja, het is een unicum. Maar, maar dit ik... is wel ook wel leuk, de Domstadblazers. Kan je het nog één keer herhalen voor de luisteraar? Domstadblazers, aanstaande ja. zondag, 20 oktober... in de, de protestantse kerk hier in Zandvoort. Op drie uur. De kerk gaat open om half drie. En het kost tien euro. Nou, dat is dus niet duur. Maar is dat inclusief het klokkenluiden? Dat mag je doen, ja. maar ik denk dat ze dat niet zo prettig vinden. Als ze mijn vinden. klokkenspel zien, en uh, zeggen nou... Uh... Laat maar, <laughs> laat maar. Nou, maar je hebt het nou over klokkenspel en je hebt het over... En dan komt toch... En ik, wil er niet, ik wil niet zeuren, maar ik vind het toch leuk om het erover te hebben. Nou. Komt toch dat kerstgevoel weer boven. Kan je niet een stukje kerstmuziek op de achtergrond toveren? Ja. Dan zal ik met Gary even me onderhouden. En dan kan jij zoeken. Goed, ja, ja, ja. Dan word je niet gestoord. Nee, dat is zo. Weet je, dat is wel een goed idee. Dat is wel een goed idee. Ja, een goed idee ja, goed doe jij ja. maar lekker je ding en ja. uh... doe, doe ik zelf mijn ding. Maar dat Classic dat concert is denk ik wel leuk ook om te doen. Ja, aanstaande. ja ik hou van klassieke muziek. Ja, ja met de Pasen. Dat ik ook van de Pasen, met die Pasen en nou allemaal ja. Dan ga ik altijd naar de, de Mattheus. Oh, de Mattheaspassion, maar die duurt lang, hè? die duurt drie ja, uur. hè? Ja, ja. maar goed. Neemt, maar dat is wel mooi. Ja, maar ik neem slaapletten. Dus dan, dan merk ik het niet zo, hè. Maar nee, die muziek die brengt me ook in slaap. Ik word er zo rustig van. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Ja, ja, ja, gepassioneerd ja. ook. Ja, ja, ja. ja gepassioneerd. Ja, de, hij komt ook ja. altijd in, uh, in Zandvoort, ook, de Matthäus Passion. Ja. ja. Heel, heel leuk. Uh, ik hou van klassiek. Ja, nou, mama, je moet niet overdrijven, want thuis draai je alleen maar hard rock. Hebben jullie geen klassieke oude platen, oude, oude LP's? En zo? Heb, mama, hebben wij nog oude LP's in huis? Of dan moet vinyl, je, je okay. bovenop op zolder krijgen. Oh, want, want die zijn weer in, hè, die oude uh, vinilplaat. Ik heb hè? op zolder heb ik twee weg uh, vinyl staan. Vinyl. ja, dat is allemaal oude LP's en zo. Maar is dat Dan vinyl zit... uit Commonie of? Nou, nee, dus geen vinyl uit Commonie. Nee, dus het is echt, echt, echt platen. Uh... Ja, ja, ja. En ik weet nog bijvoorbeeld de originele Beatle LP's van Help ja. en ja. Rubber Soul en Hoe, oh, je je andere, hoe heet ja. die andere ook weer? Heart, deze night, night. Ja. en uh, uh, please, please me en ja. zo. Ja. En heb uh, je rood? Ja. Is ook ja. leuk, hoor. Ja ik, ken het. ja, ik heb ze ook. Ik heb ze ook. Ja. Ja. Willem, heb je nou wat gevonden van kerst? Want mama zit echt op die kerstmuziek te wachten. Wat is dat nou toch allemaal? Waar ben je aan het kreuzelen? De Arreslee, de Arreslee. Ja, dat Ja, de Arreslee. Ja, <laughs> ja Harm, ik vind het een uitstekend idee van je. Want ik hou ervan, ik hou ervan. En de, en de luisteraars waarschijnlijk ook, want die bereiden zich helemaal voor op de decembermaand. Hè? Kijk, er is nog november, Sinterklaas en zo. Ja, dat al... wordt nog wel. En er word. nog... wordt, wordt nog een strijd, denk ik. Tussen Sinterklaas en Ja, Sinterklaas heeft keer. altijd een beetje. Maar ik de... heb nu die ramen openstaan, dus. Uh... Oh! <lacht> maar dat ja, het worden begint ik... gedonder al. Heb ik in Zwitserland gezien? Waar de Alpen? Nee, daar heb ik dus gezien dat ze dus met die hele lange. Wat noemen ze dat ding? Pijpen. Alpenhoorns. Met Alpenhoorns. Met een hele lange pijp, inderdaad. En dan gaan ze... En dan, en allemaal, maar dat is leuk om te zien, hoor. En dat zijn wedstrijden, hè? Hele ploegen van allerlei dorpjes komen dan bij elkaar. En uh, die gaan dan... Uh, nou ja, jij kan het heel goed. Heel goed. Uh, Doe het nog eens. Ja, in alle toonsoorten. Dat is echt ontzettend. Ja, en dan gaat het erom met degene die het hardste blaast, de hoogste toon heeft, en die als eerst een koe hem blaast. die heeft gewonnen. Ja. En ze zijn ook allemaal in klederdracht. Die koeien? Nee. Oh. Die mensen. Ja. In klederhozen, klederhozen. Klederhozen. Maar en... merken jullie nou, merken jullie nou, Gerry en Willem? Ja. Merk, Hoe? Uh, Charlotte ook. Die zit ook maar zo suf voor het eruit te kijken. Ja. Charlotte, merk je nou hoe gezellig het is met die kerstmissie? Het is ook gezellig. Ja. Nou, ja, nee, dat klopt inderdaad. Het geeft, helemaal, het geeft helemaal, toch hè? een heel bevredigend gevoel. Ik ben absoluut, helemaal bevredigd. Al. Absoluut, absoluut. Ik ben niet zo gauw bevredigd hoor. Nee, maar, maar hierdoor wel. Ja. Ja, ja, ja, ik ben ja. helemaal klaar. Trek je manier aan de naalden dan. <laughs> Alle gekheid op een stokje. Uh, uh, ja. Gaan jullie thuis de boel versieren? Ik versier met, met, altijd. Ja? Ja. En maar of? ik heb al een kerstboompje staan. Jij ja, Een heel klein kerstboompje. Je hebt nu al Met een kerstboompje. allemaal kleine balletjes erin. Hoe je dat, Wil? Ze heeft nu ja. al een kerstboompje staan. Maar die staat er het hele jaar. Die staat er het hele jaar? Ja, dat is zo, zo, zo klein, maar... Is er bij jou het hele jaar kerst? Altijd. Altijd kerst? Altijd kerst, ja. ja. Maar ja. heb jij al de vergunningen zo geregeld, trouwens? Welke vergunning? Waarvoor? Uh, als je thuis de boel gaat versieren. Dat, want anders moet je, krijg je weer die politie aan de deur. Ja, dan moet je het de oppassen. Kijk, ik begin ja. gewoon met de buurvrouw te versieren. Oh, dat is, ja, is vlakbij hè. Ja, ja. En meerdere buurvrouwen trouwens. Ja, dus leuke, laat, leuke buurvrouw? Ja, ze zijn hartstikke leuk, maar ze laten zich niet meer zien. Nee, nee, nee, en Op een gegeven ja, moment ik, is het echt afgelopen. Ach, hè? meneer, ik ben ook te oud voor die wat zo is. Ja, was zijn niet Wim Zonneveld die dat zijn? Ja. Ja, nee, dat is... Uh, ja. Nou, het ligt er maar aan, hè? Maar ja, goh, ja we zijn nou, wij zijn er nou in principe klaar voor. Het. Alleen, ja, wij moeten rustig wachten tot het Sinterklaas voorbij is. We ja. Ja, dat we de studio aan Ja, nou, die oude ja, man nee, heeft wel de pest in de Sinterklaas. Ja, he, want die die vindt iemand, dat niks, Als je nou de supermarkt binnenstapt... Je, ja. je ziet ook pepernoten. Ja, maar, maar ze liggen wel allemaal een beetje achteraf. Hè? Niet achteraf. meer zo. Dat, okay. je er... nee, dat ja. vind ik zelf wel. Ja, jij ja, ja, ja, ja, nam vroeger altijd een duik in die pepernotenbak gewoon. <laughs> nee, ik hou niet zo van pepernoten. Nee, het zijn nu kruidnoten. Echte pepernoten, die zie je niet meer. Ook die ontploffen misschien ook wel. Ja, nou, maar die zijn keihard. Als, hele... als je daar een lucifersje bij houdt, dat je Oh, ze zijn ja, wel de, lekker. Ze zijn dan wel dan lekker. is het kan ook hoog, hoor. Ja. <laughs> ja. En dan heb je ook dat spul nog wat, uh, wat eigenlijk heel moeilijk te beweren is. Wat zijn dat? Tai-tai. Oh, tai, tai Ja, dat bestaat tai -tai. ook nog, hè? Tai-tai. tai Tai-tai, ja. tai-tai. Kijk eens aan, ik gooi hem de microfoon niet, van jezelf op dank okay, he? uh, okay. nee, nee, hey, ja. voor het bellen. Graag gedaan. Oké, okay. doe. toch? Doei. Ja, en de luisteraar vraagt zich nu af van uh, wie, wie zegt er nou aan de telefoon? Wie, wie was, wie was wie er aan de telefoon? Was? Joke Westerberg. Wie? Joke. Joke, ja, vanuit het natuurlijk. verre Canada. Ja, Canada. het is daar ja. half, half zes in de ochtend. Oké. Okay. En zij zo'n trouwe luisteraar dat zij, ja, ze gaat gewoon niet meer in de wet. Nee, nee, ze gaat al nee. weken niet meer in bed zitten. Nee, ze zit bij de radio. Nee, maar ze, ze trotseert dus uh, de nachtelijke uurtjes ja, om, hè, te kunnen, lief, om te kunnen... Hoor. Ja, ik wel heel lief, hoor. Ja, want half zes nu, we zijn al twee uur bezig, ruim. Ja. Bijna drie bijna uur, bijna uur bezig. Drie uur, drie uur. Uur bezig dus, dus het was ergens rond drie uur dat ze dan... Uh, <laughs> maar haalt ze dat dan ook al in allemaal? Dat moet dan wel, toch? Ja, nou ja, dat, dat, ja je weet het niet. Ik, ja, nee. ik heb geen idee. Maar leuk, ook dat je geweld hebt. Ja, uh, leuk. Uh, ja live uh, Joke aan de telefoon. Dat is mij ook nog nooit gebeurd. Dus dat, uh, nou, primeur, ik, ja. hè? Primeur. Heel erg leuk, ja. Nou, ik heb, ik heb Joke een berichtje gestuurd van bel alsjeblieft even een keer. Want dan <laughs> heeft Charles ook eens in bellen. <laughs> ah. Nee, ja. hoor. Maar ik, nee Maar ik hoorde de telefoon ik hoorde hem niet. Dus dan gaat hij automatisch over naar die van jou. Ik weet het niet. Hij ging over. En ik denk, nou, ik neem hem eens op. Ja, die Dat doe ik meestal, hè? De telefoon gaat nemen ik hem op. Ik is. weet het niet. Meestal ja, je meestal weet het niet, hè? Ja. Meestal, als ik jou bel, dan zie ik nooit dat jij die telefoon pakt. Ik ben wel in huis en ik denk, maar ik zie nooit. Hé, hey, maar wie is die, joker Want ken ik haar ook. Nee, ik denk ik nee, niet. Nee, alleen van, van namens. Nou, ze klonk heel vriendelijk. Want ik zat vlak bij jou en ik zat, kom meeluisteren. Dus oh, ja. ja, kom meeluisteren. Dus ja. Ze klonk heel vriendelijk. Ja, ze is ook heel vriendelijk. Ja, ze is ja. Ja, heel spontaan. Ja, joker ja. Joke is de, de, de ereburger van Zandvoort in Canada. Ja. Het is wel aan het fietsen, he, Canada, hier vandaan. Ja, je met, als je met het vliegtuig gaat, weet je dat? Jij weet nogal veel van vliegen. Uh, dan ben je. Ja, maar heb, in, in, thuis heb je ook veel last van vliegen, toch? Nou, alleen. Licht aan hè? Ja, eraan, ja, ja. Dat hangt, dat hangt er vanaf. Nee, Maar hoe lang is het vliegen naar Canada? Nou, dat kan nooit ver zijn, want ik werk met de Canadees. Kom je dicht daar op de fiets? Chacun peut me voir, Ik ben partout à la fois, brisée en mille éclats de... Ik les er Chacun peut me voir je suis partout à la fois en mes de voix. Je veux blanc, poupée de cire, poupée de sang Mais d'un jour je vivra mes chances Ja, dat zijn leuke dingen, whatever. Ja, zo is het maar net. Zo ja, is het maar, net. Dat is het maar net. Ja, dat is, ja. Dat is weer aan een, een, A, een gesloten lijntje. is is helemaal goed natuurlijk. Ja. Nou, dat, dat, dat Pieper Lepond Le van Lasson, uh, die was even voor Joke. Joke w. Uit, uh, uit H. Ja. In uh, het land C. Dus, ja. ja. Ja, leuk. En uh, ja, daar heb je ons enorm mee verrast, gewoon. Met, uh, dat je gewoon even inbelt. En, uh, mm. ja. Nou, het is trouwens wel een oproep voor iedereen die luistert. Dat je, dat je denkt van, nou, weet je wat, ik bel eventjes. Een keer naar de studio, dat ik ken je altijd natuurlijk. Ja. En op de flyer daar staat dus rechtsboven aan het num Ja, ik was even aan het Ik denk jij valt met stoel en al achterover. Goed. Um... Goeie, goeie, maar, goeie, morgen, Goeiemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen. morgen daar is u weer hoor. Ik ben van stroppen van Jo de Kwal. Oh, staat hij nog? Maar bent u nog uh, open? Nee, ik ben ik, Sterker nog, ik ben weg. Ik ben weg? Ach, ja, dat is goed, goed nieuws. Stroppen van Jo de Kwal jee. moest ook vertrekken van de gemeentebestuur. Helemaal weg. Ja, maar nou ben ik een eigen onderneming begonnen. Oh. Ik heb nou een fabriek met schelpenzand. Schelpenzand? Ja, er was namelijk onder mijn paviljoen. was er voldoende schelpengruis aanwezig. Ah. En nou verkoop ik dus schelpenzand voor vogelkootjes. Ja, voor folières, hè? Wat zegt u? Voor volière, Wat ben Folieren. Nee, Folieren. nee, ik bedoel echt van die vogelkoontjes in huis. Waar die kanariepietjes in zitten. Kanaripietjes en uh, rijstvogels en uh, oranje kakjes en Napoleonetjes. Oh, ken je ja. dat, napoleon? Ja, die ken ik. Dan ja. ben je ja. van die grijze vogeltjes met van die rode, rode streepjes ja, op de ja, één, ja. Nee, dat zijn zebra vinkjes. Ja, Nee, dat zijn ook grijze vogeltjes. ja? Ja, maar Mijn die napoleonnetjes oh. ook Napoleonnetjes ook. Die, die, die, liever... die Napoleon, die herken je altijd. Die hebben één fleureltje in de zak. Oh ja, die staat zo, hè? staat zo. <laughs> ja, ze hebben ook een hoed op. Hebben ze ook? een steek. Een steek heb je erop. Ja, ja, ja. Maar, maar hoe, was het goed? Van hoe, u? Vind, ja, nou, ja. Maar ik wil namelijk. Daarom ben ik even naar jullie studio gekomen. Hè? Mm. Omdat ik alle mensen die een strandpaviljoen hebben. die je ding op moeten breken. op het idee te brengen. Van, want ik maak, maak me niet zorgen om concurrentie. Ik gun iedereen gewoon wel. dat ze me, wel lekker een beetje wat verdienen, natuurlijk. Ook tijdens het winterseizoen. Ja. Want dat is interessant. altijd dat een kale boel. Ja. En dan kun je geen rode steek kwijtraken, ook geen gambas en ook geen Daar nee. dat ik jullie net over praten. Ja, nou, die kan je ook niet verkopen hier in Zandvoort. Nee, dat is zo. Ja. Nou, Gewoon goed. maar waar. Waarvan maar maar Ja. Nee. Nou, nee. Ik, ik, ter afsluiting dan, dat ik, dank dat ik het even mag meedelen. Ja. Je kunt bij mij dus, dus uh, schelletjes zand, zand bestellen voor je, voor je vogelkooi. Nou, hartstikke Leuk, mooi. Ja, Leuk. Heb nu, ja. jij pakieten? Ik heb geen pakieten. Vroeger wel had ik. Die kon praten, die kon praten. Ach, dat is toch wel fantastisch. Ja. Echt lullen, hè? Ja, hij kon echt lullen. Ja, ik heb vroeger een BO gehad. een oh, Ja, die is een grote, hè? Ja, een grote, ja, grote BO is een zwarte. Met een gele snaaf. Ja, joh, die praat ook iedereen. Na. Ja. ja. Heb jij vogels, Willem? Nee, ik had uh, wel een hondje, maar die is een beetje door, door omstandigheden aan zijn eind gekomen. Uh, maar hij, hij, is, ja, hij speelde de beesten. liep overal met, met aanstekers in zijn bekken. Maar goed, hij heeft zijn naam er ook wel na, eigenlijk moet ik zeggen. Nou, nogmaals hartelijk bedankt, uh, uh, minister van de radio, dat ik even mocht vertellen Natuurlijk. over, mijn, uh, over mijn, mijn nieuwe business. Hè. Ja, dank u wel. Leuk, ja. vind ik het niet leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ja, ik kom leuk. in voorjaar in maart of zo, kom ik weer terug met mijn strampel van jo de Kwal. Ja. Nou, we, we zijn alleen maar open met oostenwind hè. Ja, anders zijn, nou. zijn er geen kwallen. Dan zitten wij wel op een andere locatie dan, hè, dus dan weet je dat vast. Een andere locatie? Dan zitten wij in brug, daar moet je naartoe dan. Nou, dag, dag, luisteraars. Tot ziens. Ja. Goed weekend. No. Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days ago, I'm a going home My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby Lonely days ago, I'm a going home My baby just wrote me a letter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 Mr. stoned me a letter Ja, die nummertjes achter, dat kon toen al eens een keer 1 minuut 78 om precies te zijn. Dat was vroeger hè. Hoe kan, een dat nou, kan dat nou 1 minuut 78 zijn? Dat kan er helemaal niet. Nee, 1 minuut 54. Zeg maar, wij maken ook een kort nummertje, mama en ik. Want oh, we gaan er van tussen. Ja, ik moet er echt van tussen, want ik wil nog van alles gaan. Ik ga ook even kijken. 25 oktober bij de kunstgalerij. Ja, leuk, lijkt hoor. me een goed idee. Ja, ja lijkt me een, je een je leuk kunstje ja. om te flikken. Hè? Ja. Ja. ja. Dag nou, allemaal, leuk. dag luisteraars. Ik gaan met haar, we het aan, gaan we het door het ja. ja. nog even. Als u het dorp van Stanford in anders, komt u ons tegen. Ja. Nou. Leuk, hè? Ja, kan ja. je handtekeningen van me kijken? Ja. Ja. leuk. Ik ben nou beroemd op de radio. Waar, ja? Ja. Merk het echt, hoor ze ja. buitenloof. Mensen op. vragen. Hey, ben jij van de radio, zegt ze dan. Hebben ze me gehoord, hè? Oké, okay. ja. Ik heb het toen ook gehad met handtekeningen uitdelen, zeg maar. Ik kreeg de grootste moeilijkheden man Niemand wilde er een. Gaan jullie maar lekker naar het dorp. Dat gaan we doen. Dag allemaal. Nou ja, een fijn weekend. Dag allemaal. Dag allemaal. Well, she lives all alone in a house by a school, She wears her coats and hats and old-fashioned juice and her one name in life. To be on the screen, top-building with ballet, her favorite dream. Once a year, Granny takes a trip Always first class, and she's well equipped For the movie auditions in Hollywood Town She always turns up, but she's always turned down She's well equipped for the movie auditions in Hollywood Town She always turns up, but she's always turned down Ja, kijk, ik krijg een, een medeluisteraar mee, die uh, luisteres, die, uh, die heeft uh, gereageerd op balkenbrei. Oh? Ja. Oh! En uh, ze had het vroeger in de Achterhoek en ze vond het heerlijk. Nou, uh, wij gaan eens een keertje balkenbreien in. Annemiek, dat komt helemaal maar goed. Zij komt uit Ulft, hè? Achterhoek, hè? Ja. Achterhoek, hoor. Achter... dat is Utrecht. Dat is een achterlijke. Ja. En wie zei dat ook weer? Oh, dat is Herman Herban Berkine. Herman ja. Ja. Ja. Ja. Eigenlijk zak, A hoor. Achter, het is uh, net als uh, Met, uh, Tieneke Schout. Tieneke Schout benacht. Ja, die. Maar uh, Ik had een, um, een berichtje gekregen... Van, uh, van iemand van de vrijwillige brandweer. Die, die, die wist... <coughs> sorry, sorry. Oh, jij ja, was dat. Die wist uh, te melden dat uh, een hondje weg was. Een hondje was een weg. Een hondje is weggelopen daar gisteravond. Die weggelopen, maar... Uh, <coughs> um, ja, of wij daar een berichtje van willen doen, nou, dat wil ik wel natuurlijk. En uh, even verder nog iets wat belangrijk is. Oh, de roepnaam van het hondje: Vicky. I'm one Ja, ik zit heel helaas af te steken over Is Was, was dat Wanda of zo? Wanda, Wanda? Nee, dat is Leslie Coeur. Oh. It's my party. Oh, de zus van Wanda, toch? Sus, sus. Ja. Ja, sus. <laughs> ja, haar, haar broer is president. Ah. Dacht ik. Ja. We, hebben, we hebben het in de media, of ze hebben het in de media als maar over duurzaamheid. In de Zandvoort ja. ook, hoor. Ja, ja. Want de duurzaamheidsprijs wordt uitgereikt aan een duurzame inwoner... Dan wel duurzame ondernemer als erkenning voor hun inzet om het Zandvoortse dorp groener en duurzamer te maken. Alle inwoners van Zandvoort kunnen duurzame inwoners en ondernemers voordragen voor de zogenaamde Duurzaamheidsprijs. U kunt ook uzelf nomineren. Oh? Ja, dat kan. Ja, en, en, Een uh, onafhankelijke commissie beoordeelt alle inzendingen en kiest uiteindelijk de winnaars. Ze worden tijdens een feestelijke avond in de Klimaatweek... die plaatsvindt van 11 tot en met 17 november 2024 in het zonnetje gezet. Er is ook een bokaal. De winnaars ontvangen een speciale bokaal ontworpen door Juttersgeluk. Deze, leuk. Ja, deze dat is leuk. ja, die mensen dat die op het strand al. Ja, die heen. hebben een, een winkeltje in, hun de, in de kerkstraat, hebben ze nu. Oh ja. En dan verwerken ze al het afval wat ze op het strand vinden. Dat doen ze elke dag. Elke woensdag, gaan ze met z'n allen met gele jassen op het strand. Gaan ze oh, ze daar? Ik heb eens gelopen. Ja, en dan gaan ze, verwerken ze dat op allerlei leuke, met leuke dingen en zo. Mooi hoor. Maar je, nou, kunt, ze... dus ook mensen, je kunt ook iemand opgeven ervoor. Ja. ja. Want ik zit eraan te denken, want tot wanneer is dit? Uh, 11, 7 van 11 november ja. Dat is wel weer jammer. Want ik had ze dan eind december naar Bloemendaal willen sturen. Naar, naar meneer Duif Hoe uh, duurzaam dat die man omgaat met kerstverlichting. Is dat zo? Oh. Nou, dat vind dat ik wel. Dat is dan jammer. Dat ja, kwam we net jammer. Willen weer naast. Ja, de, ja. die man die zegt: uh, Mijn verlichting gebruikt nog minder als een doos kaarsen. Nou, dat vind ik nou. Mooi, ja, weet je hoe ja. komt? Komt nou, het komt? Ik zit er altijd uit. Jij doet dat? <laughs> ja! Ja, dan is het heel duurzaam, hè? Hé, hey, maar luister, de bokaal, dus gemaakt door Jurters ja. is volledig uh, gemaakt van gerecycled afval. Plastic bijvoorbeeld. <gül> Wat is gevonden op het strand van Zandvoort. Kent u, luisteraars. Even, wacht hoor. Kent u iemand die zich inzet voor duurzaamheid? Of bent u zelf actief bezig om Zandvoort een stukje groener te maken? Vul dan het aanmeldformulier in. En dan denkt u: Ja, aanmeldformulier. Hoe kom ik aan Nou, dan moet je even surfen op het internet naar zandvoort.niels.nl. En dan zoek je het artikel: Duurzaamheidsprijs. Uh, dat kan je googlen, gewoon uh, in de, op de site zeg maar. En er is een schermpje zoeken. Dan vul je Duurzaamheidsprijs in. Dan kom je op het artikel: uh, Duurzaamheidsprijs voor de duurzaamste inwoner. En ondernemen vanzelf wordt, en dan kan je alles uh, teruglezen wat ik zojuist heb verteld. Want ik ga het niet twee keer vertellen. Daar ga ik niet, dat ga ik nee, niet aan beginnen. Ze Daar ga ik gewoon doen. niet aan beginnen. Gelijk, het wordt gezegd. Was dat, hè? Mooi. Ja. ja. Nou, dat is toch interessant. Is heel interessant Het ja, was de eigenlijk de een de soort. Dat was het eigenlijk. we maken! Dat was het eigenlijk, een prijsvraag. Ja, He, dus de duurzaamste, de duurzaamheidsprijs. Inwoner en ondernemer van Zandvoort is toch een beetje een prijsverhaal of niet? Ja, ja, inderdaad. We eigenlijk er een wel. Prijs mee ja, eigenlijk wel. Je kan er een prijs mee winnen. Ja. Een bokaal. Een bokaal. Van Jutters gelukt. Dus je wordt er helemaal gelukkig van. Ja, je wordt er helemaal van. gelukkig van. Ik zou zeggen keep dreaming. Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Krijgen we nou nog winter? Nou ja, ik denk het wel. alleen winter? nu nog niet. Krijgen we, we nog winter? Kijgen ja, kijgen nou, ik weet Krijgen we nog sneeuw? Krijgen we een witte kerst? Ik hoop het. Willem, hallo, wie ben ik? Ja. Willem, wat ja, Krijgen we een witte kerst? We krijgen geen witte kerst. Nee. Nee. Groen. Alweer waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk groene kerst. Ja, het is op, jongens, het is op. Is de sneeuw op? Eén keer in de zes jaar krijgen we een witte kerst. Ah. En, en het is op gewoon. Maar ja. waarom zeg ik het nou? Je staat er niet bij stil. Je zit er niet bij stil. Nee. Uh, maar woensdag 16 oktober hebben de tuinmannen van de Keukenhof. Hebben alweer de eerste oh, ja, hebben ja, hebben alweer de eerste bloemballen ja, ge ja, ge gepland ja. voor het seizoen ja. 2025. Zijn nu al bezig met de Bollen ja. voor 2025. Dat of moet, de moet, kranten he? zonder de bol Dat van echt. De tuin wordt begonnen bij uh, de bloemenheuvel... bij de ingang van de Keukenhof... met maar liefst 70.000 bloemenbollen... die ze daar hebben geplant. Oké, okay. dat is veel. Uh, nou, De inzender Janssens Overseas, lees ik... dat zal een onderneming zijn... een van de 100 inzenders van Keukenhof... was bij het planten van hun eigen bloembollen aanwezig. In de komende drie maanden zullen er in uh, totaal... wat schat je, Willem, hoeveel? Ja, je mag, mag niet lezen. Tientje. Hè? Tientje. Ik geef altijd een tientje. 7 miljoen, u hoort het goed, 7, 7 miljoen, miljoen bloembollen worden geplant. Daar Eén zijn, voor één. Daar zijn ze wel lang bezig. Met de hand. Ja. Met de hand. Nou ja, ze zijn natuurlijk uh, met, met, heel met, veel. met heel veel ja, uh, ja. hovenieren, zoals dat ja. met de netwoord heet. Wat he. dus, een bloemen, zeg. hè? Keukenhof is in 2025 geopend uh, uh, vanaf 20 maart. Hm. En dan weer tot en met 11 mei. Zo ja. dus begin mei dan eindigt dat weer. De mooiste periode Twee om lang. daar rond te lopen. Uh, dat alles echt in bloei staat. En zo is meestal zo half april. Half hè? Ja. Ja. Tickets zijn verkrijgbaar via... Nou ja, dat weten we allemaal. www.keukenhof.nl Dat klinkt afgezaagd. Af. Maar goed. In dat is in ieder geval, ja, ja, het is eigenlijk gek dat je er altijd nog steeds www voor zegt. Dat, dat, waar, waar, waar staat www? World Wide web. web. Maar het oh. rest maar één World Wide Web. Ja, een dark web. Het ja, ja, is, is gewoon een her... Ja, ja maar hem ja ja, ja, ja, de meslist uh, htdps dubbele slash... Dubbele slash, punt, punt, punt, punt ja, ja. Punt, punt, punt, dat is mooi, kut.com. Ik, ja. ik ken zelf een, een kruispin, ken ik, een kruispin. Ja. En die, die ging ook, dat was een wereldreiziger. Ja. Dus die had ook zelf, had die dus ook een World Wide Web. Ja. Ja, oh, als, als kaarspin. Web, als pin, ja, natuurlijk. Spin, dat, ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Ja, Goed. Hij maakt het drankgebaar. Nou, hij verdenkt, ja, maar ja, maar dat komt omdat jij de winter nu in mij losgemaakt. En wat dat heb ik in ik, jou losgemaakt? De winter, en dan denk ik aan de kerst, de gezelligheid. Nee, maar even serieus. Je ja, hebt een gevoelige snaar bij hem Gevoelige snaar, daar wil ik graag op ageren met het volgende nummer. Winter in Amerika. <laughs>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 To the sadness of the rain, and making love to strangers, and wishing I'd known. And yeah, I've merken aan van René Vroger. Ja, ja, ja. Weet je dat er ook? Eh, komende week een wonder gebeurt op het strand. Een wonder? Ja, op het strand. Ja, dan is er namelijk geen Eppenvloed. Oh, hoe is dat mogelijk? Ja, ik, moet, ik moet, dat even, <laughs> moet naar mijn zoon. Nee, ik heb het natuurlijk over mijn programma. Ja, Eppen, tussen Eppenvloed. Op de dinsdagavond tussen 10 uur en 12 uur... dan draai ik altijd easy listening muziek. Ik heb een vaste luisteraar. Eentje maar eigenlijk hoor. En dat is ja, Willem, dat Willem, ook Willem wel. Bruis heet hij. <laughs> Nou, dat valt ook wel weer mee. En uh, ja. die belt ook altijd uh, rond de ja, uur, uh, ja, 11 ja, uur kwart ja, ja. over. Ja, dan wil dus ik er eventjes benoemen, toch even, even tussendoor, dat ik dat doe terwijl ik aan het lopen ben. Hè? Mijn brandersluider om aan het lopen ben. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar dat programma kan dus uh, volgende week niet doorgaan, want dan ga ik naar mijn zoon Leroy. Ja. Waarvan ik in het begin van de uitzending al vertelde dat, dat hij uh, begint te dementeren. En dat ja. daar nog niet meer mijn richting uit kan komen, maar ik wel zijn richting uit. En uh, hij is jarig volgende week, 23 oh, okay. oktober. Dus dan, uh, dan word ik daar uh, bij, de lunch, nee. bij de lunch ik uitgenodigd. Ik heb een hotelletje geboekt. Nou, gezellig. Ik ga met hem uit en dan breng ik hotel, hem samen. waar zit je in, uh, Deventer? Want ik kom in Deventer. Holiday in. Ah, zit je daar? Ja. Echt waar? Nee, serieus. Nee, dat is een ja. holese pool. Ik had uh, twee weken geleden, had ik dat ook geboekt, dat hotel. Ja. Maar toen kon het niet doorgaan, toen werd Lero ziek. Ik okay. kreeg een darmvirus of zo. Ja. Belden ze hem op, ja, sorry meneer, <coughs> maar Lero kan niet mee. Uh, maar ik had dat hotel geboekt en ik moest het ook betalen, no oh. normaal gesproken. Je kon er niet maar, vanaf, zeg maar. Maar kon je niet, uh, niet afze afzeggen? Ja, je, je, ja, maar je moet betalen. Dat, dat oh. stond ook op de site. Het was okay. een waarde boekingsvoorwaarde. Daardoor was het ook iets goedkoper, zeg maar. Oh. Je, dan, je kan ook wel uh, een hotel boeken dat je kan annuleren, uh -huh. maar dan betaal je over het algemeen iets meer en zo. Zit er een soort annuleringsverzekering eigenlijk uh -huh. in, je, in je hotel... Uh, Kosten. Maar uh, toen deed ik mijn verhaal daar, uh, de reden waarom ik dan uh, niet kon komen ja. en zo. En uh, toen had ik had een heel aardige mevrouw en die zei: Nou, meneer, in ieder geval zullen we, zullen we het uh, annuleren. Oh, wat aardig. En uh, ik zei: Nou, dan heb ik voor jullie ook een, een, een, een aangename mededeling, want dan kom ik over twee weken naar jullie toe en dan boek ik twee nachten. Oké. Okay. Nou, dat is toch mooi? Dus ja, ja. Dus nou en toen, en toen, toen was het denk je van. Tuut, tuut, tuut, tuut, tuut. <laughs> Nee. Oh, dat dacht ik. Nee, nee maar goed, in ieder geval. Uh, ja. Ja, ik is ga er niet. dus geen. Uh, er is geen ja. tussen eb en vloed aankomende en dinsdag. Maar ook ja. geen duifzaag te vinden Nee, dus dat is dus volgende week niks. Het klinkt nee. afgezaagd, maar. Nou, zou je mij een plezier willen doen. en dit dan niet in Deventer willen doen. Ik bedoel, die huizen zijn zo oud. Dan moet je echt met een zaag gaan lopen daar. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik zal ook proberen om mijn uh, ademhaling wat meer. Te houden, want ik loop nog over te zagen. Ja, <lacht> ja en ook wat ook wel heel belangrijk is, niet zeggen dat je mij kent. Ook, ook niet zeggen dat ik jou, ja, maar. Nee, nee. want dat is natuurlijk. Ja, maar Al je gaat hebt... de deuren open, maar dan gaan ze echt dit Maar je hebt, je hebt heel goed kans als ik daar loop, dat ze zeggen: hey, ben jij die vent die uh, onze Willem uh, aan het lijntje houdt? Ik zeg ja. Ja. Zeg ik dan? Ja. Ja, en ja. een witte de neus. Maar dat, ja. Ja, en dan vragen ze ook meteen om een handtekening. Als ja, dan ik jou, als ik dan jou, krijg jou krijg je dat weer. als ja, ze weten ja. dat ik jou kennen wil een handtekening, ja. dat is dat is logisch natuurlijk ook. He? Nee, dat is inderdaad zo. Ja. Hey, mag ik jullie even tussen ons drieën dan mag ik jullie een fantastisch weekend wensen. Uh, ja, nou, nou, dat mag. Ja, dat wens ik, dat wens ik ook. Ja, ja want ik kijk op het klokje, Willem. Welk klokje, klokje. Kijk jij dat klokje van gehoorzaamheid? Ja, maar. <laughs> Het is dus niet gehoorzaam. En wat zien we op het klokje? Het is vier minuten voor twaalf. Ja. <goh> klopt dat klokje? Nou, het is Nou, gezellig. klopt niet hoor. We hebben nog maar twee minuten 36. Oh, het is uh, drie dus minuten. Ik zet het laatste nummer in. Dus ga, die start ik in. ja, wat is het? Dus Omgevlogen ja, voor morgen. ging we hard, hè? Geen heel heel snel. Heel gezellig. Heel snel. En heel leuk. Mensen zijn creatief bezig geweest. We worden gebeld vanuit Canada. Petra die legt de werk ervoor neer en hij vindt het helemaal geweldig. Uh. Nou, hartelijk bedankt voor het luisteren ja, allemaal weer. Allemaal. En, uh, ja, leuk En een uh, nou, heel nou, ja, mooi tot weekend. Tot over veertien dagen toch? Dan zijn we er toch weer. Ja, ja. dan zijn we er weer. Fijn weekend. Come to the sunshine. Hang your ups and down. Here comes to the sunshine. It suits to sail up Carolina shore. I'll tell you more and more over cotton threads to keep me cool in the sun